Burgemeester De Pla van de gemeente Heerlen... heeft minister Opstelte opgeroepen om meer mensen in te zetten... bij de opsporing van drugslaboratoria. Aanleiding is een brand in het dorp Hoensbroek... dat onder de gemeente Heerlen valt. Het drugslab zat in een schuurtje aan een huis. Een man van 33 is aangehouden. Het is niet bekend of hij de bewoner van het huis is. Burgemeester De Pla noemt het schandalig... dat criminelen omwonenden zo in gevaar brengen. Hij vindt dat de minister meer mensen moet inzetten... om de laboratoria op te sporen.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 In Ivoorkust begint de laatste etappe van een operatie om een tiental olifanten te verplaatsen naar een nationaal park, zo'n 400 kilometer verderop. De verhuizing is anderhalf jaar voorbereid. De bosolifanten, die door het gewapend conflict uit hun woongebied zijn verdreven, leven nu te dicht bij de stad Daloa. Aan de verhuizing levert ook Nederland een bijdrage. In Ivoorkust leveren nog 2000 bosolifanten. Dan het weer. Er zijn wolken, af en toe zon, maar ook hier en daar een bui. En het is een graad of zes. Komende dagen iets minder zacht, verder verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met een file door een ongeluk... op de A10 Ring Zuid richting Den Haag. Bij de rijstad staat drie kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam... een file van 3 kilometer bij Delft. Door de massale toelop op een meubelwarenhuis... is de afrit bij Delft dicht.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 Welkom terug bij het tweede uur van Langs de lijn. Een knotsgekke wedstrijd is dat in Utrecht. Ronald van der Geer, hoe, hoe is het nu? 2-3. Uh, Feyenoord heeft weer uh, gescoord. Vijf doelpunten dus al binnen 34 minuten. Nu Stefan de Vrij, die Feyenoord voor de tweede keer in deze wedstrijd op voorsprong zet. Vijfde corner van uh, de Rotterdammers vanaf de rechterkant. Korte variant, waar uh, Filena de bal geeft aan Boetjes. Die legt hem uh, neer rond het meter gebied. En de Vrij is daar attenter dan uh, Herings en uh, tikt de bal binnen. En zo komt uh, Feyenoord dus op een 3-2 voorsprong in Utrecht. En hoe is het bij Kambuur tegen go Eagles? Henk Kok? Ongetwijfeld op een ander niveau, maar ik Verveelt maar allerminst in Leeuwarden. De stand is 1-0 in het voordeel van Cambuur. Goher dwingt helemaal niks af. Sterker, komt nou eens dus in het een 16 meter gebied, heeft geen kans gehad. En daar heeft Cambuur wel weer gehad. Een prachtig paasje van Elma Crini op elvis Manu. De debutant in deze competitie, Guur van Feyenoord. Een paasje zo recht voor het doel van Rom. En hij draaide zich vrij. Hij kapte met zijn rechterbeen. Kapte hij zich vrij ten opzichte van Smit, de rechter verdediger van go Ahead. Maar toen moest hij schieten met het linkerbeen. En dat zit niet al te veel precisie in. Hij is beter met de rechts, speelt wel vanaf de linkerkant... maar zijn rechterbeen is beter. En met zijn linkerbeen schoot hij de bal in de handen van Rome. En zo blijft het hier voorlopig bij 1-0. to see. Hit in 2008. Miss Montreal. Just a flirt. Zeg collega. Uh, ja. In Rotterdam West is gescoord. Deekman heeft de score geopend voor Sparta. Tegen jou Willem II. Oké. Okay. Weet je het zeker? Ja, ja. Ik weet het zeker. Ronald van der Geer kijkt naar FC Utrecht. Feyenoord. Ja, daar werd bijna weer gescoord door Graziano Pelle. En bijna weer een wonderschone. Maar die is 3-2 voor Feyenoord na 39 minuten. Het was een voorzet van De Vrij vanaf de rechterkant. In één keer uit de lucht gepakt door Pelle. En Ruiter had er nog de nodige problemen mee. Ja, zo heeft Utrecht dus wel een heleboel last van Graziano Pelle. Ik denk niet dat er pasta op het programma staat. De komende week in het spelersroom van FC Utrecht. Overigens ja, doet Utrecht wel mee. Maar maakt Feyenoord toch echt een betere indruk. Feyenoord speelt goed, speelt onbevangen, agressief. En eigenlijk heel goed in de organisatie. Er is ja, behoudens dan het weggeven van twee goals. Individuele fout eigenlijk niet zo heel veel aan te merken op het spel van de Rotterdammers, die dus volmondig hebben toegegeven dat ze nu recht gaan voor het kampioenschap. Het moet in dit jaar gebeuren. En Ronald Koeman wond daar geen doekjes om afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie. Daar komt Schaken met een actie aan de rechterkant. Voorzet moet dan voor de goal komen, maar die bal is net iets te ver bij de achterlijn, zodat Schaken eigenlijk de bal alleen rechtdoor kan spelen. En dus verder over de achterlijn trapt, in plaats zodat hij hem terug kan trekken voor de goal, waar Filena stond, en waar Pelle ook wel erg dichtbij ook stond te wachten. Opluchting dus bij Robin Ruiter. 1 minuut 40 van deze wedstrijd. Keeper van Utrecht al drie keer gepasseerd. Uh, Zijn collega Mulder 2... En uh, hij neemt de doeltrap. Uh, Robin Ruiter doet dat richting Duplant. Bal is te hoog, maar wordt wel door Martens India geraakt, waardoor Utrecht kan ingooien aan de rechterkant van het veld. Mooi moment en uh, nou, het zal zijn een minuutje of acht, negen geleden toen het uh, hele stadion ging staan een spandoek voor uh, onze held Frans van Zeumeren. de man die uh, van de week zijn uh, leningen omzette in uh, vermogen in de club, zo'n 27 miljoen Utrecht in één klap schulden maakte. Ja, daar hadden de supporters hier wel een uh, staande ovatie voor. Uh, over duurde een minuut, iedereen keek naar de box, waar uh, van Zeumeren zich door. Doorgaans Ik denk dat hij daar wel glunderend gezeten heeft. Ik heb het zelf niet gezien. Ruiter nu met een bal in de voeten van Klaas in de middencirkel. Feyenoord weer in hoog tempo met pellen. Dan Filena zoeken. Bulthuis kan wegwerken. Pellen wil opvangen. Maar wordt wel heel fel geattakeerd door Kai Herings. Dat gebeurt allemaal. Iets aan de rechterkant van het veld. Een metertje of 3-4 bij het strafstopgebied weg. Fink heeft tot nu toe alles afgedaan met vermaningen. Nog geen gele kaart. had misschien in dit geval ook niet echt noodzakelijk geweest. Maar Feyenoord mag dus wel een vrije trap gaan nemen. Pelle zit nog op de grond. Staat nu weer. En zal zich gaan melden. Daar in de buurt waar Immers en de Vrij nu staan. Oftewel in de buurt van de penalty stip. Mensen die dit soort vrije trappen voor hun rekening nemen. Toch over het algemeen Filena en Boetius. Nou, Boetius is weg. Filena gaat die trap nemen. Jan Maat zorgt ervoor dat hij samen met Klaas en Martensin het fort bewaakt. Ik heb zo'n idee dat Filena snode plannen heeft. Dat hij het in één keer wil gaan doen. Bij een 3-2 voorsprong. De rust longt. Is dit misschien wel het moment om het eens te proberen. Daar komt Filena. Nee, hij schept hem. Richting de vrij? Nee, dan gaat hij aan de vrij voorbij. Dan gaat hij toch bijna de goal in. Ruiter kan redden, maar Thijs houdt de aanval levend. En dan. Via Diemers is Utrecht heel even uit de zorg. Bal komt terug het schafschopprobied in. Ajoep werkt weg. Filena vangt erop. op. Filena nog altijd. Ayoub nog altijd is die aanval niet weg daar. Mathijs, schot en geblokt door Ruiter. Hij werd in stelling gebracht door Graziano Pelle. Nee, Utrecht echt in de problemen. Feyenoord uh, drukt en drukt verder. Na 42 minuten is de 3-2 voorsprong voor de Rotterdammers. En nu pas heeft Utrecht wat lucht via Ajoep. We gaan naar Cambuur tegen Ahead Eagles. Henk Kok, wat zit er nou meer aan te komen? De 2-0 voor Cambuur of de 1-1? Nou, er waren ze wel, wel dichtbij. Er zit veel meer dreiging in de aanvallen van Cambuur. ga even kijken naar deze aanval. De Lukoki probeert langs Schenk te gaan. Is het een hoekskop of is het een ingooi? Het is gewoon een ingooien voor Cambuur. Veel meer dreiging van Cambuur. Ze zijn ook scherper in de duel. Veel agressiever. En er komt nauwelijks een bal bij Go Ahead voorin. Hoeveel ballen zou Houtkoop, Kolder of Antonia nou hebben gehad? Kolder is meestal het verdeelstation, de spits van, van Go Ahead... Omdat hij makkelijk aan speelbaar is. Hij kan de baag al aardig onder controle houden. Speelt vaak met de rug naar de goal toe. Maar hij krijgt heel weinig ballen. Maar Kambu moet niet te veel kansen gaan missen. Manu, behoorlijke kans. Lewin, behoorlijke kans. Allemaal gemist. En dan kun je nog wel eens op de koffie komen. Dat heeft PSC gisteravond ervaren tegen Vitesse. Nu een slechte paas. Nu kan er een counter gespeeld worden van uh, Goher. Bal naar de linkerkant van het veld. Naar Antonia. Die was van rechts uitgeweken naar de linkerkant. Neemt de bal niet goed aan. Speelt hem over de zijlijn. En ik kijk nog eens naar het scorebord. 44 minuten gevoetbald. Kambu zal toch moeten proberen om gewoon met een 1-0 voorsprong die rust in te gaan. En dat is ook een dik en dik verdiend. Cambuur jaagt Go Ahead voortdurend af. En dwenkt gewoon fouten af bij Go Ahead. Omdat ze voortdurend onder druk worden gezet. En hun spelletje eigenlijk niet kunnen spelen. Zoals ze dat over het algemeen gewend zijn. Aardige prestatie van Cambuur, Toch een achterstand van een punt of zes, zeven op Go Ahead. Zestien punten om 23 voor Go Ahead. Dat is een behoorlijk verschil. Maar ze moeten eigenlijk vandaag winnen. Wil ze niet voortdurend in de problemen komen. Dan geven we een vrije schop. Nou laten we die vrije schop maar voor wat het is. Van die vrije schop. Wordt heel slecht gespeeld. Typisch zo'n voorbeeld van slechte afspeelfouten. Slechte pases. 44 minuten gevoetbald. Ik denk dat we er rust in gaan. Met 1-0 voor Kambuur door de doeper van Rietsmaier. De slotfase Utrecht Feyenoord. Ja, van een hele boeiende eerste helft. Maar wat uh, zien we toch ook? Een uh, goed Feyenoord net weer een kans voor uh, is Het is Robin Ruiter. Die uh, in een 1 uh, op 1 met uh, de aanvaller die aan de linkerkant begint. Door de defensie van Utrecht slaan. Loopt en uiteindelijk dus uh, Robin Ruiter op zijn pad vindt. Het is uh, Feyenoord dat uh, steeds uh, Ruiter vindt. Wat dat betreft is dat de enige man die stand houdt. Tegen Feyenoord dat echt vol vertrouwen speelt uh, vanmiddag. De bal snel laat rondgaan. Goed positiespel. Steeds eigenlijk de vrije man vindt. Ja, er is weinig aan te merken op het spel van uh, de Rotterdammers. En uh, Eigenlijk in deze fase is Utrecht slechts toeschouwer in eigen huis. Jan Maat nu aan de rechterkant met een actie. Nou, nu is het wat nonchalant op het hoofd van Ajoep. Maar Immers pakt die bal wel op aan de rechterkant. In zijn handen zometeen. Want de bal gaat uiteindelijk via Utrecht over de zijlijn. En dus mag Jan Maat op slag van rust dan toch gaan ingooien aan de rechterkant. De hoogte van het strafstropgebied. Immers in de buurt schaken in het strafschopgebied En Pelle en Boetjes staan daar iets achter. Nou, daar zal die bal niet direct komen, denk ik. Maar wat kan Jan Maat nog wel bedenken? Alles wat... Aanspeelbaar is, is ver aanspeelbaar. Nou, dan gaat de bal richting Schaken. Balletje aan de voet. Ja, Schaken speelt een goede wedstrijd. Terug naar Janmaat. Janmaat richting het 5-meter gebied. Wordt daar weggewerkt door Herings. Maar eigenlijk alles wat Utrecht wegwerkt, wordt door Feyenoord weer opgevangen. Nu weer Herings. Bal hoog de lucht in. Klaasie pakt die bal goed weg op. op de... Ja, in één keer aangenomen. Uit de lucht gedraaid en geschoten met het rechterbeen. Maar die bal gaat net naast de goal van FC Utrecht. Extra speeltijd, één minuut. Die minuut gaat er nu in op het moment dat Robin Ruiter bij die 3-2 voorsprong voor 5 de doeltrap mag gaan nemen. Een doelpunt van schaak, een doelpunt van Pelle en een doelpunt van De Vrij. En daar staan er twee van Toornstra tegenover. Lange bal van Ruiter richting Duplan. Duplan wint het duel van Martins Indy. Kan dan de ridder aan het werk zetten. Maar daarachter staat Matthijssen. Neemt geen risico. Kopt de bal over de zijlijn. En in de slotfase van de eerste helft mag Mark van der Maro... rechtsachter van FC Utrecht nog een keer gaan ingooien. Ter hoogte van het Rotterdamse strafschopgebied. Dat doet hij kort richting Diemers. Gaat de bal weer over de zijlijn. En dan zegt Vink, het is uh, groen geweest. We gaan even op adem komen in uh, Utrecht. 45 minuten voetbal en een beetje leveren er maar liefst vijf goals op. En nog een handvol kansen voor uh, de Rotterdammers. Die dan ook terecht met een voorsprong de rust in gaan. 3-2. Sparta Willem 2, Dionne. Ik heb goed nieuws en yes, slecht nieuws. Tot zo. Goed, eerst. Doe maar eerst goed. Willem 2 heeft gescoord. Ja. Afgekeurd. Afgekeurd. <laughs> Wat erg.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 ja, dit is ook voor mij een goede test geweest richting Sochi. Om er wel onder te presteren. En uh, ben ik ben enorm trots. Ik vind het ook super gaaf dat Daniel Derd is geworden. Is dat, even terug naar wat je net zei. Hè, dat die andere soort spanning. Is dat dan ook weer een goede les? Want eerder heb je wel eens gezegd. Als het moet, heb ik aan mezelf bewezen dat het kan. Hier kun je ze dus ook mee omgaan. Met de favoriete rol. Ja, dat klopt. Had ik op de KKT ook een beetje. Uh, vorig jaar was het anders. Hè. Ik was nog ik geen wereldkampioen. Ik heb ooit meegedaan zelfs? Nee, ik was daar voor het eerst. En dan, uh, dan, dan hou je de druk ook een beetje van jezelf af. En er zijn heel veel toppers. En nu ja, waren er een paar waren niet, zoals Mo. En dan weet je eigenlijk van, oh ja, je bent de favoriet. En, kijk, kampioen worden is één, maar kampioen blijven, dat is nogal moeilijk. En ik wist dat het kon dit weekend, maar had ik wel vier goede races voor nodig. En, uh, ah, dit was mooi. Echt uh, super gaaf dat ik uh, na Erwin de tweede ben die, uh, die de twee wint. En ook nog eens net als, in Erwin, als Erwin in Salt Lake en in Nagano dus uh, ja leuk erg bezig met dat soort feitjes ja vind ik wel leuk eigenlijk ja is ook waarom je die vlag pakte want je hebt eerder deze week verteld dat dit de eerste spelen zijn geweest waar, waar je bewust naar keek en hier pakte volgens mij hoor maar dat zeg ik uit mijn hoofd iedereen altijd zo'n vlag oh dat weet ik niet nee daar heb ik niet over nagedacht uh, ik weet ook dat ik vorig jaar een vlag kreeg en uh, ik had stiekem al even gekeken waar die ging zo <laughs> zeker ben je dan toch wel nou ja goed uh, het was rustiger voor de laatste duizend dan voor de 500 omdat ik uh, ja, als je nog maar één hoeft dan is het toch anders maar uh, ja, dan, uh, ja, ik had er wel vertrouwen in voor de laatste duizend. Zo in het liegen als ik zei dat het niet zo was. Maar het ja, blijft, uh, blijft spannend. En het uh, blijft twee keer één millimeter die ijs is wel we op staan. Dus uh, uh, des te mooi dat het gelukt is. Zei je zei net dat je blij was dat uh, je ploeggenoot naast je op het podium staat straks. Een gewetensvraag, want het ging een beetje tussen hem en je broer. Met de een trek je elke dag van het jaar op. En ja, de ander ken je je hele leven uiteraard. Voor wie was je? Uh, nou, het was leuk geweest als Daniel op tweede was geweest en Ronald derde. Uh, of andersom, dat maakt me niet zo heel veel uit. Het uh, is heel anders, niet te vergelijken, kan ik ook geen antwoord op geven. Maar, uh, Daniel die doet altijd mijn schaatsen als het uh, voor belangrijke wedstrijden is. En, uh, dat is de, daar heb ik het over de ronding van de schaatsen en de, en de bending. Dat is een beetje uh, factaal, maar uh, de mensen in het schaatsen die snappen wel wat ik bedoel. En hij verzorgt je schaatsen? Hij verzorgt mijn schaatsen als het spannend wordt. Want ik kan het zelf, maar niet uh, zo perfect als dat hij dat kan. En, uh, dat is gewoon mooi. Ik train ook elke dag met hem. En, uh, en ook met Skileren, waar hij ook wereldkampioen junior is geweest. En, uh, ja, het is gewoon enorm talent en ik wist dat hij eraan zat te komen. En nu dit weekend laat hij gewoon zien dat hij voor het eerst meedoet met de top. En dat hij ook ja, dat gewoon aan kan die spanning. En dat vind ik echt uh, enorm knap. Ja, voor jou ook enorm knap. Tot slot één blik vooruit naar Sochi. Ja, want daar kun je ook niet meer omheen. Daar, ben je, daar wordt er ook veel van je verwacht. Daar ben je ook favoriet. Ja, nou ja, daarvoor zeg ik. Dit was een goede les. We gaan het weer proberen. Deze pakken ze me niet meer af. Uh, de tweede titel uh, in mijn carrière. En ik uh, ben er enorm blij mee. Daar ga ik eerst wel genieten. En dan gaat de blik op Sochi. En uh, als ik in Sochi aan de start sta, ben ik wereldkampioen en de rest nog niet. En uh, ik hoop dat dat uh, mijn voordeel is. Michel Muller was dat in gesprek met Jeroen Stekelenburg. En hij had het steeds over Crack. Daniel Crack, de Australiër, die werd dus derde. Zijn trainingsmaat. Derde dit WK. Johnny Davis was de nummer twee. Eerder vanmiddag werd gespeeld NEC-ADO. Rusland was 2-1, eindstand 3-1. 1-0 werd het door Comboy, 1-1 door Holla uit een strafschop. 2-1 werd het door Vermeil en 3-1 door Van Eijden. ADO Den Haag verliest dus en wordt op de ranglijst gepasseerd... door de tegenstander van vandaag, NEC. Voor ADO-coach Mauri Stijn is het een klap in zijn gezicht. Ja, dat is een keiharde klap. En uh, ook onverwachts, want uh, goed voorbereid op de wedstrijd... Ik, uh, de ploeg prima voorbereid, dat ze het ook prima hebben ingevuld, met name de eerste helft. Uh, nou, dan wijgen hier te scoren, de ruimte lag op de rechterkant, daar, daar, daar kwamen we veel, veelvuldig door. Nou, dan uh, kom je 1-0 achter, maak je vrij snel 1-1. Uh, Daarna heb je nog uh, zat mogelijkheden gehad om te scoren, met Van Duinen vlak voor rust een tweede of een paar schoten. Maar uh, nou, de 2-1 was wel, een, uh, was wel een, uh, een hele harde klap vlak voor rust. Waar zit het verwijt of is er geen verwijt? Nou, ik, nee, ik kan, ik kan mijn ploeg niet zoveel verwijten. Omdat ik denk dat we aan de bal uh, zeker de eerste helft heel behoorlijk gespeeld hebben. De tweede helft wordt het wat onrustig, omdat je toch tegen de klok uh, aankijkt. En, uh, ja, en je weet dat als NEC wint, dat ze in ieder geval over je heen gaan. Dus uh, ik snap dat er dan wat, uh, wat druk op de ploeg komt. Uh, dus ja, ik kan ze daar niet, in, uh, niet heel, zo, heel veel in verwijten. Je moet alleen een doelpunt maken. En uh, dat hebben we nagelaten. Psychisch gezien, hè? Want je verliest dus van NEC, die tot uh, vandaag sluiten was... Uh, hoe gaat dit doorwerken en wat kan je daaraan doen? Nou ja, hoe dit door gaat werken, dat weet je niet. Uh, het belangrijkste is dat we in ieder geval de rust moeten bewaren uh, binnen de club. Uh, Want zo reëel moet je zijn dat, uh, dat als Cambuur uh, vandaag uh, punten pakt, dat je, dat, je, dat je laatste komt te staan. Nou, dat is. Uh, ja, dat is heel slecht en uh, heel, heel zuur ook. Want we uh, denken op basis van vandaag dat het ook niet verdiend is. Dus ja, je moet blijven verwarden in de groep die je hebt en die vertrouwen blijven geven. En ja, dan, dan, uh, ja, dan, dan moet het een keer goed komen. Dat, uh, dat vertrouwen heb ik wel in de ploeg. Ja, uh, en de druk, ja, daar gaan we weer. De druk op jou zal ook weer toenemen, of niet?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 Ja, natuurlijk heb je zorgen. Als je 18e staat, heb je altijd zorgen. En uh, uh, ja, het feit dat je, dat je te weinig doelpunten maakt en dat je ja, deze wedstrijd niet wint, dat, uh, dat baart je zorgen. Maar ja, we kunnen niks anders doen dan uh, blijven volharden in het, uh, in, het, in het voetballende gedeelte... waarvan ik vind dat mijn ploeg het heel behoorlijk kan. Ja, en dan moet je jezelf een keer belonen. En dat hebben we denk ik vandaag niet gedaan. We hebben lang gediscussieerd. Zouden we nou Karel Emerald nemen of Stiliden? Het werd Stiliden. Re reeling in the years. <laughs> Uit 1973. Heerlijk. Dit is Radio 1. Het is half vier geweest. Mark Visser met het nieuws.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 NEC won van ADO Den Haag. En voor NEC was het natuurlijk een prima start van de tweede competitiehoofd. De Nijmeegse ploeg is van de onderste plek af. En dat is belangrijk volgens Anton Jansen, trainer van NEC. Die het vertelt in een interview met hindernissen. Uh, ik denk enorm belangrijk. Want uh, we, hadden met, uh, we hebben met ons allen het gevoel dat we op de goede weg zijn. En uh, dat... Uh, uh, is dat een alarm, hè? Is dat een brandalarm? Of... Uh? Ik zou zeggen dat na een overwinning het juist niet in de brand staat hier. Rustig. Kunnen we doorgaan, jongens? Het neemt ook enige paniek weg, denk ik, hè? Nou, er was nog niet zozeer sprake van paniek. En uh, uh, ja, Wij kunnen zelf het gevoel hebben dat, het, uh, dat we op de goede weg zijn... en dat we uh, een aantal goede resultaten voor de winterstop hebben geboekt... en uh, dat we goede voorbereidingen hebben gehad. Maar je, staat nog je stond nog steeds laatste. En uh, ja, dat je nu niet meer laatste staat, ja, dat onderstreept... Uh, Misschien de weg omhoog. En, ik denk dat het, en dat hoop ik ook, dat het een enorme boost geeft. We hebben woensdag, aanstaande woensdag, weer een belangrijke wedstrijd tegen Utrecht. We zouden een prachtige dubbelslag kunnen slaan met de eerste twee wedstrijden. En, nou goed, de eerste stap hebben we gezet. Vond je het een hectische eerste helft vooral? Nou, we moeten toch weer wachten, ja. Goed. Wat is jouw conclusie van deze dag? Nou, in ieder geval dat we, dat we niet meer laatste staan... Uh, dat, uh, dat het onderstreept wordt dat we de weg naar boven zijn ingeslagen. En uh, dan hoop ik ook dat het een enorme boost zal geven voor de, voor de tweede seizoen zelf. Vol vertrouwen dus, eigenlijk. Absoluut vol vertrouwen. Goed zo. Dank je wel, Anton. Blussen die hap. Dat zei Jeroen Elsof in gesprek met Anton Jansen. En EC dus van die laatste plaats af. Uh, daar staat Cambuur nog steeds op. Alhoewel, ze staat met 1-0 voor tegen Ahead Eagles. Dus ze willen heel graag Henk Kok. Ok. Dat klopt helemaal, Dionne. We hebben alweer bijna twee minuten gespeeld in die uh, tweede helft. En ik zou tegen Fouke Boy, de trainer van Goher, willen zeggen... die trouwens hier begonnen is als speler bij uh, Cambuur. Bedenk een uh, list, maar wat voor list dat hij heeft bedacht... dat weet ik eerlijk gezegd nog niet... omdat hij met dezelfde elfeel in het veld is verschenen. En bij Cambuur is dat wel even anders. Van Moosel is achtergebleven in de kleedkamer... en daarvoor is Bakker binnen de lijnen gekomen. En dat is een beetje een apart verhaal. In de eerste plaats wilde Groningen Zeefuiklaat graag transfereren... naar. Uh, ...naar Cambuur hier in de winterstop... ...en Bakker dan, als een veellopende middenvelder... ...van Strafschopgebied tot Strafschopgebied... ...naar FC Groningen halen. Van FC Groningen heeft in het middenveld niet al te veel diepgang. Maar er is nog iets. Er is een trainingskamp belegd door Cambuur in Portugal En op het allerlaatste moment... ...en Geruch wil eigenlijk dat hij al min of meer... ...met één been in de bus zat naar Schiphol... ...Bakker is hij opgestapt. Is hij niet meegegaan op trainingskamp naar Portugal. Nu speelt hij. Laten we gaan kijken wat zich hier allemaal afspeelt op het veld. We krijgen in elk geval een uh, vrije schop. Een uh, vrije schop die wordt genomen door, uh, door Cambuur. Cambuur, die bal die wordt even teruggespeeld naar Van der Laan. En zelfs Van der Laan ging in die eerste helft twee, drie keer toe. Ging gewoon mee in, in de aanval en in het 16-meter gebied van uh, Go Ahead. bal wordt weggekopt aan de linkerkant door Schenk. Maar is direct alweer in bezit van uh, Cambuur. Leo Wins speelt dan even terug... Op zijn doelman Nienhuis. Die eigenlijk helemaal geen werk heeft hoeven te verrichten in die eerste helft. Althans geen werk waaruit een doelpunt zou kunnen voortvloeien. Riesmaai nu naar de rechterkant. Naar uh, Lukoki. Lukoki zou die bal eens een keer goed moeten voorgeven. Naar die tweede bal kan er gekopt worden. Dat kan er gekopt worden. Maar er wordt niet van geprofiteerd. Het was toch een aardige mogelijkheid. Hè? Weer zo'n aardige mogelijkheid voor Barto Maar hij laat die bal min of meer van zijn hoofd afstuiten. In plaats van gewoon met zijn voorhoofd tegen die bal aan te kletsen. Zoals in het verleden Peter Houtman dat ze goed kon dat weet Hugo Bos nog ongetwijfeld. Ja hoor. Nou, dat deed hij niet. Dat deed hij niet. En liet die bal gewoon van zijn hoofd afstuiteren. Go ahead nu weg over de rechterkant van het veld. Maar de paas is weer niet zuiver. Parallel aan de zijlijn. Maar Antonia kan hem niet bereiken. Vier minuten gespeeld in die tweede helft. 1-0 voor de Kambuur. FC Utrecht Feyenoord was heerlijk de eerste helft. Uh, de amusementswaarde, Ronald van der Geer. Je kan er nog niks van zeggen, maar... Uh... Ja, voor de eerste helft geef ik een dikke negen. Um, tweede helft nog maar even afwachten. Vaak valt het dan tegen. Hè? Als de uh, ja. eerste helft heel leuk was, dan uh, is het in de tweede helft toch allemaal anders. Uh, Feyenoord is in elk geval doorgegaan waar het voor rust gebleven is. 3-2 voorsprong nog altijd. Drie minuten na rust. Maar de eerste actie van Feyenoord alweer geweest. Via Ruben Schaken, die uh, daar terecht in oranje vorm uh, steekt. Die uh, niet te stoppen is door Bulthuis. Ook nu niet. Twee, drie lichaamsschijnbewegingen. Hij kwam van rechts naar binnen. en wilde de bal in de verre hoek deponeren. Maar uh, ja, een afzwaaier. bal ging naast de goal van FC Utrecht. Utrecht dat nu probeert iets aanvallends te creëren... met de ridder en met Duplant. De ridder nu naar de grond. Overtreding van Villena. Denkend dat de thuisploeg een vrije trap mag gaan nemen... aan de rechterkant van het veld. Bij de punt, rechterpunt van het traster... beetje of drie, vier weg... Bij uh, dat uh, strafstopgebied Tommy Oor. En uh, natuurlijk bijna zou je zeggen Jens Toornstra meldde zich daarvoor. Ja Toornstra zal dat dan met het uh, rechterbeen gaan doen. Dat zal dan uh, de bedoeling zijn dat hij die bal gaat leggen op het hoofd van een van de meegekomen verdedigers. Bulthuis is nogal specialist natuurlijk in uh, dit soort situaties. De ridder gaat in het muurtje staan dat Feyenoord heeft neergezet. Mannetje of drie staat daarin. Eigenlijk allemaal uh, Dreumissen. Dus wat dat betreft past de ridder daar prima tussen. Toornstra met het rechterbeen of wordt het oor? Nee, oor schuift de bal naar Marquiet. Markiet naar de ridder. Dit is een ingestudeerde variant waarbij niet iedereen goed heeft opgelet bij het lesje. Want uiteindelijk levert het een doeltrap op voor Feyenoord. De ridder werd door Marquiet gevonden aan de rechterkant van het 5-meter gebied. Maar de ridder krijgt die bal niet onder controle. De bal gaat uiteindelijk via hem over de achterlijn. Maar het was wel een aardig ingestudeerde variant. Dus net niet tot imperfectie uitgevoerd. Wat wel spreekt is dat die bal uh, dat men in elk geval door de verdediging van Feyenoord sneed. Feyenoord nu met uh, Boetius. Boetius wil uh, immers bereiken aan uh, de rechterkant van het veld. De hoogte van het gebied van Utrecht. Maar die bal is veel en veel te hard voor de Hagenaar. Hij gaat over de achterlijn. En uh, Robin Ruiter, want we zijn inmiddels alweer aan de andere kant... gaat een uh, doeltrap nemen in minuut 50 van deze wedstrijd. Met die uh, 3-2 voorsprong voor uh, Feyenoord. Je kunt zeggen, Feyenoord doet het uitstekend. En waar het op Utrecht valt aan te merken, natuurlijk toch in het eerste bedrijf, is dat het wel erg veel ruimte weggeeft. En Feyenoord ook wel de ruimte krijgt van de thuisploeg om te voetballen. Daar is Ruben Schaken weer aan de rechterkant. De hoogte van het strafstopgebied bij de zijlijn. Balletje even aan de voet. Immers biedt zich aan ter assistentie. Draait dan eigenlijk een wat moeilijke hoek in. Want Klaas hier was ook aanspeelbaar. Schaken, die de bal kreeg van Immers, heeft dat beter gezien. Combineert even met pellen en verplaatst dan naar de linkerkant. Daar is Boetius, die ook al in een prima vorm steekt. Martens die gevonden aan de linkerkant. Kant schept de bal voor de goal. Daar staat wel Pelle, maar daar is ook Robin Ruiter en die steekt zijn handen uit en heeft de bal dan te pakken. Wil dan heel snel het spel hervatten, maar ziet eigenlijk dat het merendeel van zijn ploeg stilstaat. Van de Marel dan maar gevonden aan de rechterkant. Maar wat Utrecht eigenlijk steeds doet, een foute paas. Het is dat dat daar in eerste instantie in tweede instantie overigens wel van kan profiteren. Maar het is in die er dan tussen. Filena gaat met de bal aan de wandel en die wordt naar de grond gebracht door Steve de Ridder. Vink zegt, nou dit is echt de laatste keer. De vrije trap vanaf de middellijn snel genomen richting Schaken, Weer in een duel met Bulthuis. Bulthuis heeft het lastig, maar blijft nu wel in eigen strafsoepgebied op de been. Geeft de bal aan uh, Toornstra. Die neemt aan rond de middellijn, maar heeft dan wel heel veel veld nodig. De Vrij onderschept, maar De Vrij gaat nu met Toornstra in zijn rug in de fout. Maar blijft wel op de been, ondanks dat uh, Toornstra wel heel veel weer op uh, de benen zit van uh, De Vrij. Nou, het is uh, nog altijd beleving op en top. Nu maakt Pelle weer een overtreding. Vink laat veel gaan. En Feyenoord is weg. Nog even kijken, want daar is Boetius aan de linkerkant van het veld. Boetius richting het schafstopgebied. Combinatie met Immers. Boetius, Boetius en... De kans uiteindelijk voor Filena. Uh, Goeie, snel uitgevoerde combinatie van de Rotterdammers. Uiteindelijk op de rand van de 16. Filena. Die de bal in de bovenhoek, bovenhoek wil chippen eigenlijk. En hem net iets te hoog mikt. Waardoor hij over de goal gaat van uh, FC Utrecht. Feyenoord gaat door dus waar het gebleven is. Utrecht uh, kijkt uh, naar nou, voor een groot deel toch wel toe. Na 52 minuten nog wel een kleine marge. Drie voor Feyenoord, twee voor Utrecht. Nederlandse trio Zazie, dat brengt mij weer terug naar de Tour de France. Toen draaiden we Zazie heel vaak. Dit was All You Need. Leuke meiden. Ja, zeer. Ja, zien er <laughs> goed uit. Net als Ronald van der Geer. Ja, heerlijk. Ik kan wat wel met die meiden meten. Hè? Zeker weten. 3-2 voor Feyenoord. Dankjewel Hugo. Uh, 3-2 voor, uh, voor Feyenoord. Uh, problemen even. Erwin Mulder geblesseerd geraakt. Botsing met uh, Duplan. En zo kwam Utrecht overigens wel heel dicht bij de gelijkmaker. Vrij trap van oor die in eerste instantie niet heel erg goed werd verwerkt door Feyenoord. Door de ridder weer richting het schafstapgebied werd gekopt. Toen had ik het idee dat Mulder wat twijfelde. Keek naar de grensrechter of het buitenspel was. Duplant die, die doemde ineens voor hem op. Ja toen greep Mulder wat laat wel in. Maar kwam die in botsing met de Fransman. Bal er overigens via Mulder net naast de goal. Maar dat is toch wel het probleem van de Rotterdammers deze middag. Terwijl Utrecht nu een corner neemt via Oor. En die bal over alles en iedereen heen gaat. Maar uiteindelijk toch nog Herings de kans krijgt om te schieten. Weer via een Feyenoorder. Bal over de achterlijn. En dus weer een corner voor Utrecht aanstaande via Tornstra. Uh, waarmee ik nou wel aangeven, Feyenoord heeft kans op kans gecreëerd... maar heel weinig gescoord en moet dus nu toch weer met de rug tegen de muur. En uh, kan dus toch nog in gevaar komen in een wedstrijd... waarin het eigenlijk heer en meester is. Het gebrek aan scorend vermogen zou Feyenoord wel eens kunnen opbreken. Daar komt die corner van uh, Toornstraan nu. En die gaat dan alles en iedereen voorbij. En uiteindelijk aan de andere kant over de achterlijn... corner vanaf uh, de linkerkant en Erwin Mulder gaat nu een doeltrap nemen. Nou, heel fris loopt die niet. Die uh, doelman van Feyenoord, Kostas Lamprou, reservekeeper is inmiddels ook al uh, begonnen... aan uh, aan een warming-up. Mulder raakte overigens in de winterstop ook al geblesseerd. Toen gleed hij uit in zijn eigen badkamer. En die blessure zorgde ervoor dat hij in elk van die wedstrijd tegen Excelsior moest missen. Maar inmiddels is hij weer helemaal hersteld. Maar ja, heeft hij nu dus met die aanvaring met Duplan toch wat, wat pijntjes opgelopen. Gaat wel zelf die doeltrap nemen. Het probleem zit rond de knie, want daar zag ik hem net naar wijzen. Toen de verzorger het veld in kwam. Ja, hij neemt nou die doeltrap, dat gaat niet heel goed. Ik denk dat we straks afscheid gaan nemen van Erwin Mulder in deze wedstrijd. En dat Kostas Lamprou in de helftal gaat komen bij Feyenoord. In ieder geval heeft Feyenoord nu het balbezit met Jammaat rond de middellijn aan de rechterkant gejaagd door Ajoep. Gaat dan maar terug naar Stefan de Vrij. Ja, die moet dan uh, zijn doelman weer aanspelen. En uh, dat doet uh, Mulder. Uh, wat doet hij? Nou, hij geeft hem mee aan Joris Matijse. Daar hebben we net nog even naar gekeken. Naar die, uh, die goal van uh, Toornstra. Die tweede goal van uh, Toornstra. Waar Feyenoord uh, reclameerde. Nou, het protest was omdat er niet op de goede plek werd uh, ingegooid. Maar Matthijsje, die dus alleen maar in de buurt was van doelpen te maken, Toornstra. Zie je heel nadrukkelijk nog even aan zijn bebloede neus voelen. Was even helemaal niet met die wedstrijd bezig. En was Toornstra dus Uit het oog verloren Schuldig dus aan die goal. Lange bal nu van Utrecht. Mulder moet zich spoeden in eigen strassomgebied om die bal te pakken te krijgen. Nou, dat, dat lukt. Ik denk dat Mulder zich weer aardig herstelt. na bijna een uur spelen is de tweede helft lang nog niet zo leuk als het eerste bedrijf. Feyenoord staat voor met 3-2 bij Utrecht. Dan gaan we naar Henk Kok bij Camburgo uit Eagles. Ik zag Fouke Boy behoorlijk zorgelijk kijken, Henk. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, hij staat met 1-0 achter. En uh, Kambuur uh, is, is gewoon de betere ploeg in deze wedstrijd. Het is wel wat beter gaan lopen uh, bij Goalhead. Dat heeft ook te maken met het spel van uh, Valkenburg. Valkenburg speelt vanaf het middenveld. Maar hij wordt toch wel behoorlijk in bedwang gehouden door Elma Crini. Als ik ze dus tegen elkaar af moet wegen, dan is Elma Crini over het algemeen de betere speler tegen uh, Valkenburg. Hij haalt Valkenburg hoofdzakelijk uit de wedstrijd. Maar Valkenburg probeert wel wat meer in die tweede helft in de 16-meter gebied te komen. Want de uh, Golden die krijgt heel weinig bal en die heeft je heel weinig garantie van Valkenburg. En Kolder heeft van de zijkant helemaal geen, geen ballen gehad. Ik heb er wel een uh, mooi schot gezien van Bijker, ging naast en een schot van uh, Bakker en dat spatte uiteen op de vuisten van Rome. Nou, Rietzmeijer aan de rechterkant speelt die bal in een 16 meter gebied. Die bal kan ook uh, niet uh, belopen. Maar er zit toch enige ja, onzekerheid zo af en toe in het spel uh, van Kambu. Met name in die achterroede. Dat zie je zo af en toe. Die 1-0 voorsprong, die werkt in zekere zin, ik wil niet zeggen beklemmend, maar die geeft toch een beetje het gevoel, kunnen we het vasthouden? Kunnen we het Vasthouden. En daar heb ik wel vaker gezien bij Cambuur uh, dat ze toch die voorsprong weer uit handen moeten geven. Ik kijk naar de doeltrap van uh, Rome. Die gaat uh, ver, die gaat richting uh, Kolder. Maar Kolder krijgt even een duwtje in de rug. Ja, terecht het fluitsignaal. Het was een duwtje in de rug van, uh, van Leeuwin. En die wilde Kolder even onder die bal wegzetten. Dat lukt ook wel. Maar uh, scheidsrechter Janssen had daar goed zicht op. En dan mag het halverwege de helft van Cambuur mogen ze dan een vrije schop gaan nemen. Ik heb zojuist een paar minuten geleden ook een vrije schop gezien van Van der Linden. Die werd vanaf de rechterkant van het veld genomen. Onwaarschijnlijk slechte vrije schop. Ging hoog voorbij het doel. En ook nog eens een keer hoog over de achterlijn. Dat was natuurlijk heel slecht. Het is in dit geval even weer de Turits. probeert de bal naar de buitenkant te spelen naar de opkomende linker verdediger Skenk. dan dacht hij in de voeten van de Kolder, maar Kolder stond tegen een tussen de tweetal tal verdedigers in. En dus is die bal alweer weggewerkt. Het is nu even een vechten om de bal. Lucoki de overtreding. Nee, niet de overtreding. De bal is over de zijlijn gegaan en Coeherd gaat ingooien. We hebben gespeeld ruim een kwartier in die tweede helft. Het is nog altijd spannend. Dat is ook wel eens leuk aan een wedstrijd. Spannend omdat het 1-0 staat voor Cambuur. Straks om half vijf begint de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Inmiddels is duidelijk dat Brian Ruiz zijn opwachting zal maken bij PSV. Hij staat in de basis. En Sik zal in de basis staan in plaats van Siem de Jong. En spectaculaire ontwikkelingen op het kasteel. Twee rode kaarten, eentje voor Voskamp van Sparta... eentje voor Peters van Willem II. We verlieten net de wedstrijd utrecht Feyenoord met de mededeling dat Erwin Mulder loopt te manken. Ja. En dat doet hij niet meer. Ik heb even gekeken naar Kostas Lamprou, De reservedoelman, maar die heeft inmiddels uh, zijn jas weer aan. Oftewel Erwin Mulder heeft uh, gezegd uh, tegen de technische staf. Het gaat allemaal prima met mij. Feyenoord uh, op een uh, 3-2 voorsprong. Na 64 minuten in uh, Utrecht. Met Feyenoord gaat het ja, toch iets minder. Utrecht uh, gooit wat meer energie in de strijd. Geeft wat minder ruimte weg. En daar heeft Feyenoord er toch wel wat lastig mee. Utrecht is uh, meer in het strafstelgebied bij Mulder. dan. Uh, maar we gaan eerst naar Henk Kok. Bar! 2-0 voor Kambuur. Er ging een hoekschop aan vanaf. Een hoekschop vanaf de linkerkant van het veld. Die kwam heel mooi voor de goal. En er werd even vrij ingekopt door Barto. En zo is Cambuur op een 2-0 voorsprong gekomen in de 65 e minuut. Ik wilde eigenlijk het zeggen zojuist: van het is wel spannend, maar het is niet zo goed meer. Maar deze doelpunt of dit doelpunt maakt heel veel goed. Een prachtige kopbal nog van buiten het uh, 5-meter gebied. Er wordt wat getrokken. En uh, door spelers, onder andere door Van der Linde, die probeert Barto nog van kop en af te houden. En dan gaat die bal er toch vrij aardig in. Ik denk dat Room er. Nee, nee, hij kan er Absoluut niet bij 2-0 verdiend voor de Cambuur, Ronald. 2-3 is de stand in Utrecht. Als Utrecht druk zet op de laatste lijn van Feyenoord. Mulder ook bij het rondspelen wordt betrokken. Maar dat allemaal niet de schoonheidsprijs verdient. En de Vrij uiteindelijk met een lange bal. Pelle ontvangt. Nog op eigen helft. Geeft de bal aan Martis Indy. Pelle die ook al een paar minuten geleden een voorzet van Jan Maat ontving. Heel goed verlengde op Boetius. Die de bal voor een vrij, voor een leeg goal bijna voor een inkoppen had. Maar naast kopte. Nu Feyenoord met Filena. Filena immers in het schapsopgebied. Aan de linkerkant bal terug naar Pelle. Pelle vol Dan naar naar de linkerkant. Martens indi combineert met Immers. Immers naar de grond. Maar Martens indi mag door. Geeft een harde voorzet. Die aan alles en iedereen voorbij gaat. En door Jan Maat nog wordt opgevangen aan de rechterkant. Voorzet van hem wordt. Ja, dat zat er dik in. Een prooi voor uh, Robin Ruiter. Die stond uh, goed opgesteld. En heeft zijn lengte mee. Kan die bal uit uh, de lucht plukken. En uh, zal toch ook net als uh, zijn teamveldspelers veldspelers het idee hebben. Ja, we zitten toch wat meer in de wedstrijd dan uh, in het uh, eerste bedrijf. Feyenoord is uh, lang niet meer zo dominant als dat het in de eerste helft is geweest. Het heeft uh, kans op kans gecreëerd. En moet nu maar en hopen dat het straks nog een keer in de buurt komt van Robby Ruiter. En wel doeltreffend kan zijn. Want Utrecht dringt aan. En die marge is maar klein. Dus Utrecht is nog altijd in leven. Mag nu via Van der Maro ingooien. Rond de middellijn aan de rechterkant. Pelle krijgt wat instructies van Koeman. Die de eerste helft bijna volledig op zijn stoel heeft doorgebracht. Maar nu toch met enige regelmaat van die stoel afkomt. Om het elftal sturing te geven. Marquiet speelt Ayoub aan. Ayoub weer terug naar Marquiet. Ook dat gaat niet gepaard met enige zorgvuldigheid. Waardoor Marquiet die bal weer helemaal bij zijn eigen strafstopgebied moet gaan oprapen. Een heel lang speelveld nu. Feyenoord sluit nu een beetje de linies op elkaar. Op uh, eigen helft. Uh, gaat wel stoorden via Pelle op wie uh, is dat? Herings. Herings moet daardoor de lange bal spelen. Op uh, de ridder. Die wordt geklopt door de vrije. En dan pakt Schaken weer op. Maar op uh, eigen helft. Uh, aan uh, de rechterkant Schaken wat naar binnen. Matthijssen aangespeeld. Matthijssen kijkt dus om zich heen. En ja, dan maar weer immers zoeken. Met de borst terug naar uh, Schaken. Zo komt Feyenoord wel onder die druk uit. En stoomt Jan Maat nu op. Aan de rechterkant. Wordt ook uh, gevonden. Jan Maat weer terug naar uh, Schaken. 10 meter over over de middenlijn, schaak even rustig, dribbelt met balletje aan de voet. Dan in één keer richting Pelle. Maar Marquiet, goed opgelet nu, want die bal gaat hard richting Pelle. Maar Marquiet sluit eigenlijk de weg richting de Italiaanse spits af. En komt die bal keurig terug in de handen van Robin Ruiter. Die dan maar weer een van zijn verdedigers, van zijn verdedigers aan het werk zet. In dit geval Kai Herings. Balletje breed naar Marquiet. Torstra zakt uit. Filena gaat nu storen op Marquiet. Die dan niets beters weet te doen dan het terugspelen op Robin Ruiter. Vijf doelpunten dus in de eerste 45 minuten. In de tweede helft wachten we nog altijd op doelpunten hier in Galgewaard. Als Utrecht het probeert. Probeert in ook geval om Oor te bereiken. Dat lukt in de tweede instantie. Omdat hij hulp krijgt van Bulthuis. Maar Oor is hem door Jan Maat weer kwijt aan Immers. Dan schaken uitgespeeld of weggestuurd. Aan de rechterkant voor de goal is Boetius. Daar is ook Markiet. Daar is ook Van der Madel. Maar geen van drieën raakt die bal eigenlijk aan. Waardoor hij over de achterlijn gaat. En Robin Ruiter weer een doeltrap mag gaan nemen. Het is dus zo dat Utrecht het wel probeert. Maar dan balverlies leidt. En Fijn dat er dan razendsnel via Schaken en Boetius probeert uit te komen. In dit geval dus via Jan Maat die zijn aanvallers assisteert. Nu ook weer Feyenoord wordt weer iets sterker. Als Utrecht aan de linkerkant oor aanspeelt maar de bal verliest. Nog één aanval want daar is Boetius aan de linkerkant van het veld. Boetius gaat schieten. Korte hoek maar die bal gaat naast. 2-3 is de stand na 68 minuten. Dan naar Henk Kok Kokkambuur tegen go Ahead Eagles. Kan go Ahead nog iets Henk? Nou, dan moeten ze nu laten zien. Van, ze hebben gedurende 70 minuten hebben ze aanvallend helemaal niks laten zien. Ze hebben geen kans weten te creëren. Maar nu proberen ze Cambu wat te omzengelen. Maar Cambu krijgt natuurlijk ruimte. De bal die gaat naar de linkerkant van het veld. Die gaat naar Houtkoop. Houtkoop legt hem dan even terug naar Schenk. Op de helft van Cambu speelt zich dat allemaal af. Dan naar Overgoor. Veel mensen op de rand van het 16-meter-gebied. Maar er staat ook allemaal een beetje stil. En er staat ook in de dekking. Dus moet je bal in de breedte gespeeld worden. En zelfs teruggespeeld worden naar Van der Linden. En dan zie je Cambu wat verder van het doel af gaan spelen op deze fase. Want ja, anders nodig je de tegenstander gewoon uit... in een 16-meter-gebied. Dat is natuurlijk ook niet weer de bedoeling. Bijker. Bijker naar Lukoki. Maar Lukoki zal weer de bal kwijt... maar krijgt hem in tweede instantie misschien terug. Of Van der Linden moet nog goed kunnen ingrijpen. Dat doet hij inderdaad. En Houtkoop weet die bal daar binnen te houden. Naar Thürich gespeeld. Turisch gaat aan de haal. Dan laat, de laat hem even lopen. Turisch kan schieten. Hij moet gaan schieten. Hij legt hem af naar Antonia. Antonia dan met het schot. En dat wordt weer geblokt. Uitstekend geblokt door de Bijker... 70 minuten gevoetbald, 2-0, go ahead zet aan. Maar ik denk, ik denk dat het mogelijkerwijs te laat is. We blijven natuurlijk cambuur go -Head volgen, net als utrecht fijn En we beginnen ons ook op te maken voor de wedstrijd van half 5. Nou, Ajax-PSV. Heel veel zin in. Uh, Brian Ruiz staat in de basis bij PSV. Hugo, gaat hij PSV redden? Iedereen zegt hij kan het niet meer? Omdat hij twee jaar lang niet op niveau heeft uh, gespeeld. Omdat hij te weinig speelt. Hij speelt mm -hmm. natuurlijk wel op niveau. En ja, dat is de vraag. En ik denk dat we het over een uh, drie kwartier weten. Als, als hij een kwartiertje heeft meegehobbeld, dan zie je het meteen. Hoeft hij niet eens veel ballen te hebben uh, geraakt. Maar hoe die loopt, noem maar op. Ja, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Leuke pot. Half vijf gaat het beginnen. Wij gaan eruit voor het nieuws van vier uur. Graag tot zo. <middels> Oké! Okay.